Een geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Pauw. Zeg moeder, vindt u het erg als we de afwas voor één keertje laten staan? Ik heb namelijk met Piet afgesproken en het is nogal laat geworden. Nee kind, dat is dan twee zielen in gedachte, want ik was zelf ook van plan. Vader en ik moeten toch ook dadelijk weg? Liggen Gerard en Madeleine er alleen? Ja, Gerard is bij ze. Hij moest en zou nog een aflevering vertellen van zijn vervolgsprookje. Ja, waar Gerrit dat allemaal vandaan houdt. Hij zou het dus ook moeten schrijven. Zo, mensen, ik ga nou maar. Wat? Ben je nou al uitverteld? Ik mis de gave van het woord, Maartje. Toen het spookje op zijn hoogtepunt kwam, bleek, ze alle twee in slaap te zijn gevallen. Dus erg onderhoudend zou mijn vertelling wel niet geweest zijn. Nou ja, maar ze zijn ook al de hele dag buiten geweest. Dat zie je er netjes uit, Gerrit? Ga je door, toch? Nou, het is dat nou voor een uitdrukking, Maartje? Gerrit en de hort opgaan. Het zijn wel twee uitersten, vind ik. Oh, zeg het niet te hard, moeder. Stille waters, diepe grondjes. En per slot is Gerrit maar een man. En op dit terrein leg ik voor geen enkele man mijn hand in het vuur. Op welk terrein bedoel je, lieve zus? <hums> ja, welk terrein zou ik bedoelen? Nou, je gaat je gang maar, hoor, jongetje. Nou, mensen. Zeg, zeg, ik bedenk ineens. Wie blijft er thuis vanavond? Hè? Ja, vader en ik gaan zo weg. Jij moet naar Piet. Gerrit heeft een afspraak. Wie blijft er dan oppassen? Wat daard, ja. Oh, ik wist niet dat jullie weggingen. Nee, maar dan blijf ik toch thuis. Oh, bijna niks hoor. Dan bel ik Piet wel op dat ik thuis blijf. Oh, zijn jullie hier? Ja, oh, een keukenconferentie. Zeg, Bert belde zo even op. Hij komt vanavond even langs, want hij wilde Pim even spreken, zei hij. Blijft Pim thuis? Ach ja, natuurlijk, Pim. Die kan best blijven oppassen voor een keertje. Ga jij je gang maar hoor, maatje. Zeg, vrouw. Moet jij de afwas nog doen? En we moeten over vijf minuten weg. Maak je geen zorgen, man. De afwas laat ik staan en over vijf minuutjes ben ik gekleed en gereed. He, uh, Maartje, waarschuw jij Pim even dat hij thuis moet blijven. Yo. Zeg, Pim, wat doe jij vanavond? Ik? Blijf thuis. De morgen twee repetities. Oh, dat komt er prachtig uit, want we gaan allemaal weg en er zouden geen oppas zijn. Oh ja, maar ik kan geen schone luiers geven, of zoiets hoor. Dat hoeft ook niet. Het nichtje en het neefje van je zijn zinnelijker dan jij. <t xem> nou, Pim heeft wel oppassen, dus dat is in orde. Nou, dan ga ik maar. Veel plezier, Gerrit. Wat bedoelt u met veel plezier? <laughs> Begrijp je dat nou niet, jongen? Moeder wil je alleen maar uit je tent lokken. We branden allemaal van nieuwsgierigheid... ...waar jij plotseling door de week met je goede pakkie aan naartoe moet. Oh, ja? Hm. Nou, zal ik dat maar zeggen waar ik zo dadelijk naartoe ga? Ja, graag. Nou, ik ga naar... ...Willem en Els. Dag allemaal. En Willem en Els. Wat onromantisch. Zeg, vader, ja. wat zei jij zo even eigenlijk over Bert? Komt hij uitsluitend voor Pim, of was het ook om ons te doen? Nee, ik heb hem gezegd dat wij weg moesten. Maar hij komt speciaal even voor Pim. Mm. Heb jij dat nog tegen Pim gezegd, Maartje? Nee, maar dat merkt Pim wel. Wat merkt Pim wel? Ah, fijn dat jij kan blijven oppassen, Pim. Er komt gelijk bezoek voor je. Bezoek voor mij? Ja, Bert komt even langs. Bert komt even langs? Speciaal voor mij? Ja, hij belt ons zo hmm. even op. Hij moest toch in de buurt zijn, zei hij. Oh. Ja, dat is... Uh, oh, maar... Oh, zeg, zeg wat, wat een stommeling ben ik. Ik, ik, ik bedenk me... Ik, ik kan helemaal niet blijven. Oh, wat He? stom van me zeg. Ja. Wat is er dan? dan moet je dan plotseling in? Je? Nou, ik, uh, ik heb de... Uh, hoe heet het? Ik moet uh, uh, vanavond op school. De, de schaken. Schaakcompetitie. Belangrijke wedstrijd van de schaakclub van onze school. Ik zit aan het eerste bord. Wat stom dat ik dat nou vergeten heb zeg. Waarom kom je daar nou niet? Het is goed dat ik oplossing Denk, Sorry mensen, maar ik moet nou maken dat ik wegkom. Ja, zeg. wacht eens even Pim. Je kunt niet zo ja maar niet zomaar. Ik kan niet wegblijven vader. Ik jacht de hele school tegen me wel heb je ooit. Nou, ik vind het dat Jochie maar erg vreemd deed. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat hij bij een schaakwedstrijd niet zonder meer weg kan blijven. Ja, maar ik vind het anders niks voor Pim om zoiets op het laatste moment te vergeten. Nou, hoe dan ook, ik zou Piet maar opbellen en vertellen dat ik thuis moet blijven oppassen. Of zullen wij thuis blijven, vader? Nee, gaan jullie nou gerustje gaan. Zo, een heerlijk rustig avondje vanavond, Willem. Is er iets op de televisie? Het is donderdag, dus er zal wel een spel zijn. Maar ik, uh, ik kan de omroepgids nergens vinden. Nee, ik ook niet. Hoe zou Anneke wel weggemaakt hebben? Ze heeft vandaag alle Donald Ducks weggegeven... en ik ben bang dat daar de omroepgids ook tussen gezeten heeft. Nou ja, dan zullen we wel zien wat er komt. Oh ja, dat is waar ook. We krijgen dadelijk bezoek. Bezoek? Ja, Gert heeft me op de zaak opgebeld. Hij wil ons even spreken vanavond. Oh, dat is gezellig. Sigaret? Ja, graag. Zeg, Alf. Dank je. Ik uh, moet je iets vertellen. Ik zit ergens mee in. Wat is er, Jochie? Ik heb je laatst toch verteld dat er in ons bedrijf zoveel gestolen wordt. Ja. Nou, tussen de middag moest ik even naar een bijgebouwtje voor onze boekhouding in schuisvest. En dan moet je om een grote loods heen lopen. Maar je kunt ook via een trapje, er was door die loods. Dan ben je er veel vlugger. Ja, en? Nou, tussen de middag is die loods op slot. Althans, hij behoort op slot te zijn. Maar een schuifdeur stond op een kier open. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga binnen door. En toen ik binnenkwam, zag ik recht voor me uit een jonge man lopen. Ik heb hem wel eens vaker gezien, een, een loopjongen of zo. Omdat ik een persoon heb, hoorde hij me niet aankomen. En wat denk je dat hij deed? Twee grote dozen. Wel later bleek dat er koffie in zit, zette hij in een donker hoekje, een soort nis. En toen? Nou, toen niet. Hij zette die dozen daar neer en, en smeerde hem. Heeft hij jou gezien? Nee. Waarom zou hij dat gedaan hebben, denk je? Nou ja, dat is nogal eenvoudig. In die doos zitten allemaal zakjes koffie en daarvan smokkelde hij er elke dag een paar door de poort. Zo? Weet je dat zeker? Zo zeker als twee keer twee vier is. Wat ga je daar nou tegen doen? Ja. Dat is er nou juist. Dat weet ik niet. Het is een jongen niet veel ouder dan onze Pim. Ik kan hem natuurlijk zo aanbrengen... en hem desnoods op peterdaad laten betrappen. Maar ik moet je zeggen dat me dat bijzonder tegen de borst staat. Zo'n jongen is voor zijn leven gebrandmerkt. En ik, ik weet het niet, ik zag steeds Pim voemen. Ja, het is natuurlijk een krankzinnige gedachte... Maar, maar stel je nou eens voor dat Pim gearresteerd zou worden wegens diefstal. Wat een ellende zou daar niet uit voortkomen... Afgezien dat Pim naar een jeugdgevangenis zou moeten gaan, moet je ook eens aan vader en moeder denken. Tja, het zou een ramp zijn. Kan je niet met de jongen gaan praten? Ja, alles goed en wel, maar aan de andere kant heb ik de plicht om dit te rapporteren. Je zult het misschien niet willen geloven, maar deze diefstallen zouden ons bedrijf gewoon kunnen ondermijnen. Tja, jongen, het is een moeilijk geval. Heb je nog niets ondernomen? Nee, maar morgen moet ik iets doen. Dat is een ding dat zeker is. Oh, dat, oh, dat zal Gert zijn, ja. Nee, blijf maar zitten, Hans. Ik doe zelf wel even op. Dag, Willem. Kijk eens aan. Gert, pontificaal met hoed en sjaal. Kom binnen, Kiel. Ja, spot maar met me. Nou, staat je staat stekend, hoor. Doe je jas niet uit? Nee, ik moet zo weer weg. Oh, nou, ga naar binnen, Kiel. Ga naar binnen. Daar Els. Dag, Gert. Ga zitten, keel. Koffie? Dan moet je eens luisteren, jongens. Ik zal je zeggen dat ik maar heel weinig tijd heb. Misschien kom ik later op tafel nog wel even langs... en dan drink ik graag een kop koffie, maar... ik zou nou meteen graag met de deur in huis willen vallen. Gerrit, jongen, je maakt ons nieuwsgierig. Nou, kijk. Jullie weten wat er bij mij niet lekker zit. Uh, Maartje noemt het een obsessie. Uh, jullie vinden me zwaar overdreven, maar... al het water van de zee was niet weg... dat ik mijn ouders een last op de schouders heb gelegd. Ja, maar moet je nou toch... Nee, nee, nee, nee, wacht nou eens even. Uh, ik weet wel dat jullie dit heel anders zien, maar... Ik voel het nou eenmaal zo En uh, dat kan ik niet wegredeneren Kort en goed Ik wil zo gauw mogelijk op mezelf komen te staan Ja oké, okay. en wat nu? Ja mensen Jullie zullen het misschien niet willen geloven Maar Ik heb geschreven op een advertentie Een huwelijksadvertentie Nee, Nee, Nee, dat niet direct Meer een uh, bemiddelingsbureau uh, Ja, een heel solide zaak hoor Onder controle van het gemeentebestuur geloof ik maar goed, om nou maar te zeggen waar het op staat. Ik heb telefonisch een afspraakje gemaakt met een jonge vrouw. Oh, ja, ik, ik ben doodzenuw. Och, arme. Je moet me niet uitlachen hoor, Nee, natuurlijk lach ik je niet uit, joh. Ja, maar wat wil je dat wij doen? Uh, zal ik naar de toe gaan? Zullen we er hier uitnodigen? Nee, nee, dat wil ik jullie niet aandoen. Ja, het enige dat ik graag eens van jou zou willen weten, Willem. Als je me hier tenminste in kunt raden. Wat moet ik zeggen? Als je er ziet, bedoel je? Ja. Vertel ons eerst eens hoe je afgesproken hebt. Nou, telefonisch. Ze komt om precies negen uur aan bij het station en ik zou aan de uitgang staan. En ze zou me herkennen doordat ik gekleed zou zijn met uh, hoed en sjaal. En hm. uh, uh, niet lachen, Aals. Oh, Gerrit, ik verzeker je. Ik doe alles behalve lachen. Nou ja, uh, laten we de zaak nuchter onder de ogen zien, Gerrit. Uh, die vrouw ziet jou staan. Uh, hmm. komt naar je toe en jij stelt je voor. Ja. Dan sta je er meteen op de gemak door te zeggen... Dat, dat je het zelf ook een minder meer pijnlijke situatie vindt... Ja, maar ja. dat jullie met niemand iets te maken hebben dan uitsluitend met elkaar. Uh, nou ja, en dan zou ik een, een taxi nemen... en met haar naar een rustig café-restaurant gaan. En dan verzeker ik je, graag, dan gaat alles vanzelf. Huis? Huis. Ik zou hm. haast zeggen als het gesprek zich dan niet vanzelf ontwikkelt... dan wordt het ook niks. Kan je verzekeren, ik zou je opvreten van ontroering... Wat is dat nou voor een uitdrukking, Els? Het is spijt me, maar ik heb er geen ander woord voor. Nee. Oké, okay, jongens. Op naar de barricade. <laughs> ja, ik voel me door jullie morele steun meerder dan gesteund. Moet je hem voor? Is straks, nou moet ik gaan. Maar je houdt ons toch wel op de hoogte, hè? Kom langs of bel op. Al wordt het vannacht drie uur. Els, wat heb jij een merkwaardige gedachtegang? Nou, ik uh, zal je eruit gooien. Goed. Dag, jongen. Hou je taai. Ja... Nou, ouwe reus, doe maar kalm aan, hè. Je moet maar zo denken dat vrouwtje is minstens zo zenuwachtig als jij, hè. Zou je denken? Ja, zelf dan maar gauw op de gemak. Nou, uh, bedankt, Willem, en uh, tot spoedig ziens. Ja. Ik kan je niet zeggen hoe aandoenlijk ik dit vind. Die Gerrit met zijn hoed en sjaal. Ik kan er gewoon om huilen. Ja. Nou ja, ik hoop dat die gauw de goede vrouw vindt. Zeg... Maar Ik vind overigens dat jij verdraaid goed wist hoe je een en ander moest aanpakken. Hoe weet je dat zo goed? Geloof me, Els. Zelfs in de allerbeste huwelijk is het heel goed als er tussen man en vrouw enkele geheimen blijven bestaan. Bert. Dag schoonzus. zus. Dat heb ik jou in geen tijden gezien. Je bent een stukje magerder geworden Bert. Eh, van de zorgen maatje, van de zorgen. <laughs> Kom binnen. Waar is Pim? Pim is niet thuis. Wat? Eh, vader zou hij er wel thuis zou zijn? Ja, maar hij moest plotseling weg, schaken. Schaken? Ja, Pim schaakt geloof ik vrij goed. Er is een soort schaakcompetitie aan de gang. Als ik het tenminste goed begrepen heb. Ja, nou zo maatje. Ik wil Pin per se spreken. Weet jij waar die schaakmets plaatsvindt? Ik, ik zou het niet weten. Oma, maar weet je wat ik doe? Ik bel gewoon de conciërge van de school even op. Die zal het vast wel weten. Ja, goed. Ja, meneer Van der Horst, U spreekt met Maatje de Wit. Weet u dan meteen met wie u spreekt? Hoe is het mogelijk? Ik ben al drie jaar van school. Nou, daar ben ik wel bekend geweest als de bonthond. Maar moet u luisteren, ik ben op zoek naar mijn broertje Pim. Oh, is die nog erger dan ik? Dat wil wel wat zeggen. Maar goed, ik heb hem dringend nodig. En nou, is hij naar nou een schaakwedstrijd? Ja, een schaakwedstrijd van school. Is er geen schaakwedstrijd? Weet u het zeker? Oh. Het was een belangrijke wedstrijd vanavond, heeft hij gezegd. Oh, nou, dank u wel, meneer Van der Horst. Ja, ik kom nog wel eens langs. Tot kijk. Nou, dat zal dan wel een smoesje van Pim zijn geweest, Bert. Ja, dat zal wel. Zijn. Meneer Van der Horst is conciërge en hij is een verwoed schaker, zegt hij. Als er een schaakwedstrijd aan de gang zou zijn van de school, zou hij dat beslist geweten hebben. Hm. Ergo, Pim heeft maar een smoesje gemaakt om weg te komen. Wist hij dat ik zou komen? Ja. En ik heb nog zo door de telefoon tegen je vader gezegd dat hij het niet moest zeggen. Het, het zou een verrassing moeten blijven. Maar goed, wat nu? Weet je wat ik doe? Ik bel Yvonne. Yvonne? Ja, dat is het zusje van Piet. En die is sinds jaar en dag hevig verliefd op Pim. Ik weet zeker dat zij wel weet waar hij uit hangt. <tus> Ben jij, Yvonne? een maatje? Nee, nee, nee, ik wil Piet niet aan de telefoon hebben. Ik heb jou nodig. Moet je eens luisteren. Jij weet nogal veel. Ik heb Pim dringend nodig. Hij is vanavond weggegaan om te schaken, heeft hij gezegd. Maar die schaakwetvrijd is niet doorgegaan. Heb jij enig idee waar hij naartoe kan zijn gegaan? Of zou je dat willen doen? Je bent een schat. Yvonne, belt dadelijk terug. Ze spoort hem maar even voor ons op, zegt ze. Nou, dat is dan mooi. Zo. Hoe is het bij jullie, Bert? Oh, prima, dank je. En met oom Herman? Ook goed. Mooi zo. Moet ik iets voor je klaarmaken? Thee of zo? Nee, nee, dank je. Oh. Is er iets dat jou dwars zit? Ja. Bijzonder. Toch niet iets met Annie, hoop ik? Nou, <laughs> nee Maak je me niet ongerust. Zeg, Bert. Nou, we toch even alleen zijn... Je weet, ik studeer medicijnen en dat houdt vanzelfsprekend in dat ik me voor de... laat ik zeggen, medische aspecten van mijn familieleden bijzonder interesseer. Uiteraard. Nou, nou is er één ding dat me bijzonder intrigeert. Ik weet dat Annie erg verlangt naar een baby. En jullie zijn inmiddels al drie jaar getrouwd. <tus> ik ik vind jou een enige meid, maatje. Hoe dat zo? Jij gaat altijd recht door zee, hè? Jij wilt altijd precies weten waar je aan toe bent. Ja, ik, ik geloof het wel, ja. Iedereen vraagt zich natuurlijk af... waarom hebben Annie en Bert nog geen kinderen. Niemand durft het te vragen. maak je wel. Vind je dat verkeerd, Bert? Ja, natuurlijk niet, kindje. Ja, ik, ik vraag het niet uit, uit onbescheiden nieuwsgierigheid... maar het is echt de belangstelling. Ik zal je zeggen dat ik aan een vorm van ziekte leid. Familieziekte. Je bent een schat. Maar ik ben bang dat ik een minder prettig nieuwsje voor je heb. Annie en ik zullen nooit kinderen hebben. Nee? Nee. Annie weet het nog niet. Ze heeft een vrij uitgebreid onderzoek gehad. En de dokter heeft mij het resultaat ervan meegedeeld. Ik vind het erg moeilijk om het haar te vertellen. Want, want je hebt groot gelijk als je zegt dat Annie erg naar een baby verlangt. Hoe het erg voor je. Ja, maar ik geloof toch dat je het er zeggen moet, Bert. Vind jij van wel? Ja. Ik, ik geloof namelijk dat onzekerheid in het leven erger is dan zeker weten. Bij zeker weten kun je, je neerleggen. Bij onzekerheid niet. Hoe kom je toch zo wijs? Oh, een medische studie heeft veel kanten, Bert. En de psychologische is een van de belangrijkste. <kluisteren> mag je de wit. <kluisteren> oh, Yvonne. Ja? Ja? Ja, mooi zo, dank je. Ja, prima. Tot kijk hoor. Er is een soort teenagerlokaliteit op de Singelgracht. Daar komt hij nog alles. Het lokaal heet De Bruine Kastanje. Het nummer weet ik niet precies, maar je zult het wel kunnen vinden, hè? Twee vrouwen met een aas. Kleine spraak. Drie ze twee heren. Laat eens zien. Je ziet het schip, Pim de Wit. Kijk eens wie daar binnenkomt, Pim. Bedraaid? Dat, Dat is mijn zwager. Ja, die meen ik ook al te herkennen. Hij heeft je ontdekt. Dag, Pim. Nee, maar... Bert, wat een verrassing. Hoe kom jij hier zo? Ik ben op zoek naar jou. Dag, jongeman. Dag, meneer Schone Mijn zwager heet Schoon de Beek, Peter. Oh, sorry. En, uh, kan ik voor je doen, Bert? Wil je iets van me drinken? Nee, merci. Heb jij geen idee waarvoor ik kom? Nee, uh, hoe zou ik, hè? Misschien wil je nog wel meer boekjes van ons kopen? Nee, ik wil geen boekjes van je kopen. Ik wil boekjes aan jullie verkopen. Boekjes aan ons verkopen? Pocketboekjes? Precies, jongeman. Ik heet Peter. Precies, Peter. Ik wil namelijk dat jullie die pocketboekjes, die jullie aan mij hebben verkocht, weer terugkomen. Hoe dat zo? Jullie doen nou wel stoer, maar jullie zijn een stelletje bijzondere druilhoren. Weet je dat? Ja, waar, waar, waar, waar heb je het nou toch over? Nou, kijk eens, beste, Pimmetje, Als ik van een paar jongens als jullie een partijtje pockets koop, en in een aantal van die pockets zit dan een naametiketje van een bepaalde zaak, en die boekjes blijken van tenminste vier verschillende zaken te komen, dan begrijpt een kind dat deze boekjes gestolen zijn, Pim. Gestolen? Hoe kom je daarbij? Doe toch niet zo kinderachtig om te ontkennen, Pim? Hoort ook zij, jullie zorgen dat ik het geld terugkrijg? En ik geef jullie die fokkers terug. En jullie zorgen ervoor dat ze weer in de winkels terugkomen waar je ze gestolen hebt. Weet u wat u had moeten worden, meneer Schoneman? Nou, dominee. <laughs> Pim, ik heb met dit individu hier niks te maken. Ik heb alleen met jou te maken. Ten eerste vind ik het bijzonder gemene laag van je... ...dat je je familie betrekt in jouw duistere praktijken. Dat je dus een soort helig van mij hebt gemaakt. En ten tweede wil ik je waarschuwen... ...dat je niet te veel consideratie van mij moet verwachten omdat ik nou toevallig je zwager ben. Jij hebt mij boekjes gekocht. Ik heb ze te goede trouw overgenomen. Nou blijken ze gestolen te zijn. En dat neem ik niet. Als jij dat niet in orde maakt. Dan hang ik je op. Zwager of geen zwager. Dag Pim. Dag meneer Peter. Ah. Hm. Ja. We zitten in het schip, jongens. Niet zo somber, Pindewit. Ik ben ervan overtuigd dat u alleen maar dreigt. Waar haalt u de bewijzen vandaan? er is toch niemand bij geweest toen we die boekjes verkochten ja maar toch moet je mijn zwager niet onderschatten peter je moet hem niet onderschatten oh pardon neemt u me niet kwalijk Bert! hey maar gerrit hoe is het mogelijk? Ja, ook sterk dat we hier tegen elkaar botsen. <laughs> je liep wel erg in gedachten. Waar ga je naartoe? Ik ga weer terug naar Arnhem. Maar hoe kom jij hier zo voor het station te banjeren? Ik, uh, ik kwam hier toevallig. Oh, heb je even de tijd? Uh, jawel, hoe dat zo? Ik heb mijn trein van tien over half tien nou net gemist, dus ik moet een half uurtje wachten. Oh, het is zeker mijn schuld Bet, dat je die trein gemist hebt. <laughs> ja, als je niet voor mijn voeten had gelopen, zou ik hem precies gehaald hebben. Maar het maakt niks uit hoor. En ik zou je graag even spreken. Heb je even tijd? Eh, uh, ja, ik. Uh... Nou ja, als je geen tijd hebt, dan. Uh... Hoe laat is het? Al ben ik kwart voor tien, hè? Ja. Nou ja, dan gaat het al. Oké. Okay. We hoeven het parool niet op. We kunnen hier wel een kopje koffie drinken. Kom mee. Sorry. Zo. Ga zitten. Dienstbericht. Wagenmeester naar Bladsteen naar blok 15. Zo Gerrit, eh, waar ik je even over wilde hebben is het volgende. Heb jij enig contact met Pim? Contact met Pim? Ja. Ja. ik zie hem maar genoeg elke dag. Ja, dat begrijp ik, maar ik bedoel dit. Eh, heb je wel eens een, een vertrouwelijk gesprek met hem? Nee. Eerlijk gezegd niet. We leven een beetje langs elkaar heen. Nee, op de manier zoals jij bedoelt, hebben we weinig contact. Eh, maar je hebt overigens wel een uh, goede verstand houden. Ja, zeker ik moet zeggen, hij is voor mij vaak erg behulpzaam Hoe vind jij, Pim? Ja, hoe vind je, Pim? Hoe vind je, Pim? Ja, een aardige snuiter. Beetje brutaal, maar past bij zijn leeftijd. Beetje oppervlakkig ook. je. hij is nog jong. Oh. Dacht jij dat Pim... Uh... Betrouwbaar was? Be ja. ja. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat hij dat niet is. Maar, waarom vraag je me dit allemaal? Heb jij soms wel reden om aan te nemen dat hij onbetrouwbaar is? Ja, Gerrit. Hoe dat zo? Ik zal het je heel het kort zeggen. Pim heeft kort geleden samen met een vriendje... ...mij een partij pocketboekjes aangeboden. En ik heb ze van hem gekocht. Maar later bleek dat die boekjes van diefstal afkomstig waren. Van, van diefstal? Ja. Met een paar vriendjes samen heeft hij een paar boekwinkels afgeschuimd... ...en overal een paar boekjes achterover gedrukt. Is hij nou helemaal? Tja, het is gewoon niet te geloven. Maar er staat dus een paal boven water. Heb je met hem gesproken? Ik kom net bij hem vandaan. Hij was een gezelschap van een paar ongure vriendjes... En ik heb hem gedreigd dat ik naar de politie zou gaan... als hij niet alles terugbrengt. Het is gewoon niet voor te stellen. Die jongens weten het balorigheid gewoon niet wat ze doen al laten ja, maar dit is toch verschrikkelijk, Gerrit. Hè? Waar is het eind? Ik zie dit heus niet als een kwajongenstreek zonder meer, hoor. En ik blijf hier bovenop zitten, dat verzeker ik je. Maar wat vind jij nou? Zal ik er met je vader over spreken? Tja. Ik geloof wel dat hij op de hoogte gesteld moet worden. Hm. Maar... Weet je wat ik zou doen als ik jou was? Nou? Ik zou eerst even afwachten wat Pim doet. Als hij alles weer in orde gemaakt heeft, ik bedoel, als hij ervoor zorgt dat de boekjes weer bij hun eigenaars terugkomen. Dan wordt het wat gemakkelijker om naar vader toe te gaan. Ja, oké, okay, dat zal ik doen. Maar ik verzeker je, ik heb niet veel geduld met Pim hoor. Die blaag moet maar eens flink onderhanden genomen worden. Hier volgt een mededeling voor de heer Gedewit. Wil de heer Gedewit op het kantoor van de stationsef komen? Gedewit... Oh, wat toevallig. De herhaling wilde heer G. de Wit op het kantoor komen van de stationchef. De Wit is wel een algemene naam, maar het is toch wel sterk? Ja, uh, misschien is het toch wel voor mij. En je kwam hier toevallig in de buurt, zei je? Uh, het was niet zo heel toevallig, dat zal ik je zomaar uitleggen. Nou, die familie de Wit blijft een hoogst eigenaardige familie.